Waar het zich nooit in stad vergeven hij kent alleen het dorp, het land, de oude boerderij. Zien hij het vroeger, zei het waar de zware wilde wijven leven, die worden stuiver met naar boven gaan voor de vrije rij Daar kreeg je grote pusten van, want al die wijven, nu te steden, leven daar in zonde en die gaan nooit naar de kerk. Alleen aan grote feesten, orgies en excessen deden, je had het uvel in de steden, net daar flink waar overwerk. Gus, kom naar huis, want de koeien staan op spring De varkens met een vreten en het hooi met van het land Guus, kom naar huis, want daar beurt een rare ding Dit kan toch zo niet aan Guus, wat is er aan de hand? Guus, uiten werd, liep daar constant aan te denken Toen ergens in de binnenstad een struisje tot hem zei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 daar scheurt hij mee naar Rotterdam om flink daardoor te zakken. Met alleen de wilde wijven, maar zijn koeien laat hij staan. Het hele dorp reek schande over Utenwerd en zijn manieren. En het pastoor, naar nou, die Utenwerd, die komt vast in de hel. Maar de goes vergat zijn boerderij, het land en al zijn dieren. En spandeerde heel zijn schoenendoos aan het wilde wijven spel. Gus, kom naar huis, want de koeien staan op spring. De varkens met een vreten en het hooi met van het land. Gus, kom naar huis, want daar hebben we een redding. Dit kant op, zo niet doorgaan, Gus. waar is daar aan de hand? Gus, kom naar huis, want de koeien staan op spring. De varkens met een vreten en het hooi van het land. Gus, kom naar huis, want daar hebben we een redding. Dit kan toch Sony dan, maar zwaar is er aan de hand.